En in een official statement, Local Bitcoins noted that its liabilities are determined by the Act on Detecting and Preventing Money Laundering and Terrorist Financing, which requires the exchange to follow certain sanctions. Dus uh, ze zijn door de heersers dwars gezeten. En het is een Vins bedrijf. Mm. En dan hebben ze dat maar voorbij. Maar wat je normaal kon doen bij Local Bitcoins is van, is er in de buurt iemand die bitcoins wil kopen of verkopen tegen contant geld? En, ja, dan kon je zo iemand opzoeken. Maar dat hebben ze dus afgeschaft. En ja, dat is natuurlijk altijd, te, zijn altijd bang voor, uh, ja, voor een efficiënte marktoverheid in bitcoins. Hoewel ja, er dus volgens ja, mij nog wel van dit soort dingen zijn. Uh, behalve anders dan local bitcoins. Er zijn Op een gegeven moment zijn de mensen gearresteerd. Want er, zijn, er is dus wetgeving. Als je boven een bepaald bedrag, hè, in Nederland, uh, laten we even zeggen 10.000 euro, dan moet je dus. Uh, verplicht uh, uh, van de Nederlandse wet bepaalde gegevens van je handelspartner overnemen. Dat je weet nog wie je zaken doet. Als je dat dus nalaat en ze vinden je, dan kunnen ze je arresteren voor bijvoorbeeld het helpen van witwassen. Want dan zeg je ze van ja, je hebt onvoldoende gedaan om het tegen te gaan. Dus uh, nou ben je toch schuldig. Hmm. Is dat 10.000 euro of. Uh...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 Ja, want ik begreep dat in Frankrijk kon je niet meer één goud muntje verkopen zonder legitimatie. Nou, en dat is dat niet onder niet de duizend euro minder of zo. In Nederland kun je dat ook niet. Als jij, uh, tenminste, uh, als je naar een goudwisselkantoor gaat, zo'n goud of een pijn -pijn huis, pandjeshuis, dan willen ze allemaal een legitimatie zien. En dan begint al vanaf de 50 euro, dat je daar klant wordt en ja we moeten ook legitimatie zien. Hm. Nou, en, en op die manier. Hebben uh, die dus een veel lagere dre drempel al? Dus, um, ja. mm. uh, op een gegeven moment is het dus zo. Oh ja, sorry, dat moet ik even van afmaken. Uh, dat ze um, het platform aansprakelijk gaan stellen en zeggen ze: Jullie faciliteren uh, deze mensen in uh, het doen van. Of, uh, uh, uh, het maken van fouten, of ik uh, wil denk heel veel zien.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 Uh, ...marktgegevens in de blockchain gaat zetten. Dus dan zou je in de blockchain van bitcoin ga jij zetten... ...ik koop bitcoin op deze breedte graad en lengte ja. Nou, en dan uh, kan niemand dat tegenhouden... ...dat jij dat in de bitcoin blockchain zet. En dan moet jij op die locatie van de, van de aarde moet je zijn. Ja. En ah. dan heb je de echte de decentrale markt. Maar ja, dat is dus heel erg... Uh...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 En dan, uh, ja, ik weet niet, ik heb het nog niet uitgeprobeerd, maar ja, dat, uh, ja, dat komen er zo meteen uh, op. Uh, maar daar kun je inderdaad heel makkelijk van account naar account uh, gewoon uh, Bitcoin Cash overmaken. Maar ja, dat kan natuurlijk met alle, alle Bitcoin toch, dat je naar een ander adres van alles kan overmaken ja, ja, wat je maar wil. Dat is het probleem niet, ze willen alleen de toegangswegen naar Fiat willen ze helemaal dicht uh, spijkeren. Ja, dat ja, ja, het ook weer een ja. eigen ondergang wordt denk ik, want dan...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 Of althans uh, bitcoin.com. Dat maar volgens mij gewoon van hem. Hè. Um, website. Hè. Ja, ja, hij heeft dus uh, toen uh, local bitcoins uh, stop, uh, stopte met cashhandel. Uh, begon uh, bitcoin.com met uh, de subdomain local. Dus local.bitcoin.com. <laughs> daar kan je met mensen afspraken maken in je buurt: omgeving van uh, heb jij cash? Uh, of, of, maar je kan eigenlijk alle soorten valuta, dus zowel crypto als fiat, kan je met elkaar uh, omwisselen. Is dat wel zo? Want er staat hier uh, een voorbeeld van 0,314 bch in escrow. En dan, when you're ready, transfer dollars via Alipay. Nou, je kan Daar. via allerlei manieren. Kan je, dat, uh, naar elkaar toe. je kan ook zeggen van ik stuur naar je toe met Paypal. Of ik stuur naar je toe met, uh, weet, je, weet ik veel, banktransfer.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 maar ja, of je moet weer een hoop mensen doen, maar ik denk dat dat ook niet goede beveiliging is. Want dat gaan ze dan uh, gaan ze die ook allemaal als te vallen ja, Maar dat chauffeur zit in Japan, hè, maar die zit uh, volgens mij staatsburgerschap van een of ander eilandje. It's in in. Kits and ja. ja. Ja, ja, In een klein eilandje of zo. Ja, ik weet niet hoeveel bescherming dat soort dingen bieden. Ik bedoel, nou hebben ze in Hongkong, is er zijn enorme demonstraties geweest tegen de uitleveringswet.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 En dat doen ze, de Chinezen natuurlijk ook omdat hun CFO van het Huawei, die is ook in Canada opgepakt, mm. uh, toen, die daar, uh, toen ze daar een tussenland in maakten. Ja, en dat is, kennelijk is het gewoon, iedereen is vol geworden. Nou. Ja, ja, ja. ja dan, zullen, dan pas maar op dat, dat we er niet te veel over zeggen. <laughs> uh. Maar ja, aan de andere kant denk ik van, ja, moet, moet je er juist nee. voor gaan buigen? Want als iedereen... Het gaat buigen, ja, dan verandert het, uh, verandert het nooit. Ik denk dat het juist belangrijk is dat je gaat, uh, tegen gaat opstaan, uh, weet je wel. Ja. En dan gewoon met, met z'n allen tegelijk. Dan kan de overheid je, je niks, meer, niks meer doen. Ja, dat is het hele probleem. Dat de overheid, de overheid is, overheden zijn daarin beter georganiseerd. Ja. En, en onderdrukken is hun core business. Terwijl een, ja, de, de onderdaan, die zijn gewoon te, te individualistisch en niet... Uh,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 Ja. <laughs> ja. En dat is een, een doel van Rochefeur, dat heeft hij nooit onder stoelen of bank gestoken, is van, uh, hij wil van uh, Bitcoin Cash de global currency maken. Hij vindt het niet erg als een andere crypto door, in ieder geval hij doet er zijn beste voor. En dit, ja. is, uh, dit valt dan in zijn, ik zit hem even op te zoeken, maar hij heeft ergens een roadmap op die website staan. En dan kan je ook nog zien wat er nog meer komt.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 ja, de SLP-tokens maken. En uh, ja, dan kun je een gek naampje geven. En dan kun je een paar miljard naar je vrienden toesturen Maar het heeft verder niet zoveel waarde hoor. Het is maar wat een gekke voorbeeld geven. Maar ja, die sociale media, dat is wel de volgende stap, denk ik. Want ja, ja. de huidige sociale media, nou is er weer gebeurd met uh, afgelopen week, geloof ik, met uh, die uh, Steven Crowder. Dat is een komiek. En die maakte een of andere journalist belachelijk bij uh, Fox.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 Uh, gaat dat nog wat worden. je inderdaad, uh, uh, op die manier gaat weg. Want daar gaan er gegarandeerd nog wat, uh, wat kelletjes ontstaan. Omdat iemand het nooit meer kan veranderen. Dus. Uh, ja, ja, het is ook ooit gedaan. Uh, ik weet niet wie daarvoor verantwoordelijk was. Maar die had iets van een link naar een pedofilie site in de blockchain gezet. Hm. Met, als, ja, dat... met als idee van, uh, nou kunnen we het helemaal gaan, uh, gaan killen. Maar ja, zo makkelijk gaat het niet. Want ja, er is niemand die het uh, pistool tegen ons over kan houden. Die de eigenaar van de blockchain is. Dat is natuurlijk het hele mooie daarvan.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 Uh, ja, dat is bij ook afbeelding zo, natuurlijk. Ja, dat is niet zo. Ja. Nee, goed, ja. ja uh, we houden hier op de hoogte. En uh, mocht je een memo.cash-account aangemaakt hebben, word dan gewoon vrienden met Vrijheid uh, Radio.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 Ja, je kan iemand in je buurt zoeken. Dus dan je gooit een account, je accountjes, zegt in welke plaats je zit. Ja, dan benader je zo iemand en dan zeg je van nou, dan maak je een afspraakje met elkaar. Oké, okay. heb je gekeken of er wat in de buurt zit? Of? Ja, heel veel in Rotterdam. Oké. Okay. Eentje in Den Haag. Maar in Nederland was nog niet zo goed vertegenwoordigd Maar ja, het is pas net online gegaan. Dus wellicht zitten er, er nu al wat meer. Ja, nou, waar ik het net over had met memo Cash. Dus als je uh, Vrijheid Radio likt en uh, ja, je wordt vriend met Vrijheid Radio, dan ga ik jou wat uh, to tokens uh, toesturen. Mm -hmm. Dan kun je lekker. Even... Mijn Oké, okay, ja, ik heb jou al wat gegeven. <laughs> dus uh, Peter, uh, ik heb dan nog geef ik jou ook een de paar Trump coins of zo. Mm -hmm. <laughs> maar die, uh, ja, gewoon, die kun je dan aan mensen geven als uh, blijk van waardering.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 Het is nog niet aangenomen deze wet, maar de bill proposes a prison sentence of up to 10 years for persons who mine, generate, hold, sell, transfer, dispose of, issue or deal in cryptocurrency. Dus de, disposal is ook, okay. dus als je ze weggooit dan, dan krijg je daar ook de, krijg je ook de, de gevangenis stof voor. Mm, <laughs> ja, ik ben mijn keys kwijtgeraakt. Ja, daarom word ik <laughs> dat is ik. Is er ook echt een kans dat die wet aangenomen wordt? Ja. Nou, als je kijkt wat ze in India allemaal aan het doen zijn, dat zijn wel hele rare dingen. Daar, daar, daar zijn ze niet voor terug, ja. Maar ja, dan, dan moet je allemaal informanten gaan inhuren. Je gaat zeggen, informant die wil, ik wil graag wat bitcoin kopen. En dan komt er iemand die wil het je verkopen. Nou, haha, ik ben van de politie, nu ben je er gloeiend bij. Ja. Maar het rare is, dat wordt hier gezegd, ja, dat, dat is meer dan, dan voor heroïne.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 En het staat hier in het begin wat, Josje, uh, eigenlijk ontzettig huiseigenaren en ondernemers in de grote steden profiteren van uitbreiding van het openbaar vervoer in hun omgeving. Het rijk overweegt ze te laten meebetalen aan de uitbreiding via extra belasting. Maar ja, daklozen profiteren er ook van. Hè. Dus die moeten misschien dan ook belast worden. Het, het, het hele rare is eigenlijk dat, dat ergens van profiteren uh, is al reden om jou te belasten. Dus hmm. ja, uh, als jij... Uh,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 Maar in zekere zin hebben die stations dat er toch ook. Er is toch een stemming over geweest, of weet ik veel wat. Dat is dan toch besloten op een gegeven moment dat het station een opknappbeurt gaat krijgen. En dat er gemeentegeld in heeft vertrekt. Ja, maar de... of... ze willen uh... natuurlijk extra geld ophalen dan. En, maar ik weet niet of de inwoners daar inspraak op hebben hoor. Nee, ja, dat, dat zal ik. Het is niet mij niet nog uit. nooit gevraagd of, er ergens een station wil, of ik een station wil hebben ergens. Hm. Maar je kan het ook omdraaien. Je kan zeggen: nee.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 Om wel druk is in je portiek. Nou, ja, het is meer de, de fietsen, weet je wel, het is echt zo'n uh, zo zee van fietsen daar uh, uh, voor station. Maar ja, vervoersregio Amsterdam en Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Tot en met 2040 zeker 3 miljard euro tekort komen voor het uitbouwen van openbaar vervoer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 Uh, 84 miljoen euro voor een ICT-project. hoeveel computers gaat het dan? Uh? <laughs> <laughs> ja, dat is weer zo'n bedrijfje die daar uh, een paar uh, softwareluiden neerzetten om een paar hopeloze uh, verschillende systemen aan elkaar te breien.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 je wilde ook al, het, als de hem lag, was het pakje 20 euro horen, hè? het pakje sigaretten. Hmm. Maar uh, hij wil uh, hij ziet graag een boete voor van 4500 euro. Maar dan niet gewoon 5000 of zo, weet je wel. Hij <laughs> ja, rondte ja. dan even af. Net als hij over daar gedacht ja, ja. Ja, dat, dat komt nog uit de gulden tijd. <laughs> ja? Oh ja, ja, ja. ja. ja. <laughs> hey, ik ja, het ja, ik, woon, uh, de ik de woon naast de schoolplein. Hè? Dus dan is een beetje de vraag, zeg maar, was ik in mijn tuin een sigaretje ja, weet ik niet. Maar uh, in ieder geval, uh, er is op gereageerd. Uh, even kijken, Paulina Snijders, de vicevoorzitter van het college van het bestuur van Tilburg University, gewoon de, de, de universiteit van Tilburg, die, uh, die vindt het belachelijk. Uh, alsof we een uh, boete nodig zouden hebben om het uh, belang hiervan te zien. De universiteit doet zelf al veel om roken onder hun studenten en medewerkers tegen te gaan. Met de ingang van volgend jaar wordt de hele campus er ook vrij. Eh, wij zijn al geruime tijd ermee bezig. Ja, et cetera, et cetera. Ja, ja. Ze hebben ook oh. nog een sociaal-psycholoog gevraagd hierover. Oh joh. <laughs> Wat zegt hij? Veel scholen worstelen met dit vraagstuk. Oh joh. Nou, het is een uh, uitspraak. Daar moet je wel sociale psychologie voor gestudeerd hebben.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 Ja, het is een beetje uh, vreemd. We hadden allemaal stresstests gehad waaruit bleek dat, het, het, uh, dat er geen enkel risico meer bestond. Het zat allemaal goed in elkaar, het is allemaal gereguleerd. En uh, die bank zei, nou zeggen ze opeens, hé, hey, er is een acute risico. Dus dat zou morgen kunnen gebeuren op een scherpe marktcorrectie in de financiële sector. Nou, ik kreeg nou laatst een berichtje van een uh, bank en die zeiden, wij gaan van nu af aan de negatieve rente op een eurorekening doorberekenen.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 Als die schuld helemaal, als daar een streep doorheen gaat, dan gaat er eigenlijk ook een streep door je banksaldo heen. Want waar zouden ze dat dan op moeten halen, dat geld? Ja, ja, precies. ja en dan kan je zeggen, ja, de overheid staat tot 100.000 gerond. Nou ja, dat betekent dat de overheid weer een enorme schuld erbij krijgt. Dan is dat hele stukje daling van de schaatsschuld ook weer gelijk te niet gedaan. Maar ik heb nog een, nog een berichtje hier: een negatieve rente, Europese Centrale Bank heeft Europese banken al.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 en rente met, met een klein premietje erop... dan kan het inderdaad gebeuren dat die, uh, als die Liborrente genoeg negatief gaat... dat je geld terugkrijgt voor je hypotheek. En dat sowieso betaal je een stuk lagere rente voor de lening die je aangaat. Dus in de jaren, weet ik veel wat, 80 of 70 of zo, betaalde je rust 7, 8 procent. En nu betaal je 3, 4 procent als je een lange termijn lening aangaat. Ja, ja het is nog maar 2 procent vaak, hè, voor...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 Ja, het, het is per ongeluk verwijderd, ja. Er ja. ja, staat dus HP de tijd vroeg om het smsje, waarmee de verhuizing van het hoofdkantoor werd afgeblazen. Via wet openbaar bestuur. Het, en, dan, en dat sms'je kan hij niet vinden. En ja, zo so wat? Dit? Wat verandert dan met het sms? -je? Ach, Weet er, is het toch, Weet toch wat erin staat?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 Het moet dus kennelijk uh, gemeld worden. Want anders dan houden uh, dus ze het liever. Hij hadden niet eens op, op papier gezet waarschijnlijk, toch? Ja, ik geloof dat wat er hier nou, als ik dat dus verder lees, dat de motivatie voor de afschaffing van de dividendbelasting was summeer. Dus. Ja, die dividendbelasting werd afgeschaft. Ja, dat moest geloof ik Europees gezien. Ja geen... precies, dus dat heeft even... niks hiermee te maken. Nee, maar dat in Nederlandse media werd het halstardag voorgehouden. Dat het slecht onderbouwd was. en uh, Dat er geen reden voor was enzovoort. Maar het was gewoon uh, gelijke monnik gelijke kopen uh, edict vanuit uh, Brussel. Maar zij zeggen dan van ja, dat, uh, anders ging Unilever zijn hoofdkantoor weghalen. En dat sms'je is nou niet meer te vinden. En daarmee is de hele onderbouwing voor de afschaffing van de dividendbelasting weg. Zoiets uh, lijkt, het, lijkt de strekking van dit artikel te zijn. Ja, ja, ik ja. nou, kwens de Nederlanders er succes mee. Ja. ja, sommige mensen zien dat als gratis geld. Het, het hele verhaal was geloof ik, uh, ik probeer het nog verder heest te halen, maar in Nederland is het natuurlijk zo dat op je bezittingen word je, uh, wordt een virtueel rendement bedacht en daar moet je belasting over betalen. Maakt niet uit wat echt een rendement is.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 Maar ik heb ook nog een ander berichtje, namelijk van een, van een luisteraar die zich uh, Joep Meloen wil laten noemen. En hij schreef naar aanleiding van iets wat we in de vorige uitzending hadden gezegd. En dat ging over, dat was aan het eind, uh, volgens mij was jij dat uh, Peter, die, dan okay. op, die zei ja. van dat, dat je um, overal, het woordje, overal wel iets racistisch in kon vinden. Nou ja. ja daar reageert hij op. De Google Challenge. Ja, ja.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 Ja, dit had je wat beter voor oh. moeten bereiden, want, uh... Ja, nee, maar dit stond, dit stond er in de mail. Ik kwam er toen ook niet helemaal uit, hoor. Maar uh... <laughs> ik lees gewoon voor wat er, wat er staat. Maar het, ik lees nu opnieuw en het is nog steeds een raadsel voor mij. Maar waarschijnlijk uh, bedoelt hij het woord Black Widow. Uh, was niet racistisch of zo. Uh, en er staat er ook nog maar Chess, uh, racist. En dan komt hij met een bericht. Was al raak. Nou ja, goed, <laughs> dat, dat bericht, heb je dat voor jou? of?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 Vanille-ijs is het most racist ice cream. <laughs> ja, vanille is plank natuurlijk. <laughs> en yeah. Belgium ice cream company causes uproar over racist chocolate ice cream. Oh my god. Yeah. Maar het is, uh, het is apart. Dat, uh... <laughs> Mensen hebben gewoon te veel tijd. <laughs> <laughs> nee, maar het, het, ja, dat, er is een soort manie aan de gang. Zeker in Amerika nou. Dat alles racist is. waren was laatst ook... Uh,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 alles is nou tegenwoordig, een... iedereen is een natie. Iedereen waarin je hekel hebben is een natie. Dus dat hele begrip is helemaal verward. Mensen zien dat dan ook overal. Zo. Mijn batterij Zal... raakt leeg, jongens. Wat zeg je? Mijn batterij raakt leeg. Oh ja. ja. Uh, uh, we zaten bij het laatste bericht, dus dat komt mooi uit. 10%. Oh, Oké, okay. nou moet uh, we dit nog voordat je uh, batterij leeg is. Kade uh, dreun voor pensioenfonds. Of uh, fondsen nee. zelfs, hè. Daar, ja. daar heb ik op gewacht op dit bericht.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 En zo laag mogelijk indicinggetal mee te geven voor de rest van hun leven. Want die hebben namelijk ongekend veel bespaard. Dus dat zijn degenen waar het echt vertelt, zo moet te zeggen. Ja, maar die lage, die lage rente is natuurlijk ook een teken van lage groei. En het hangt op, volgens mij ook samen met de lage bevolkingsgroei en lage economische groei. En omdat groei gewoon heel erg ja, tegengewerkt wordt, behalve dan de overheidsgroei. Maar ja, die. Uh,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 Ja, nou ja, dat krijg je natuurlijk ook Dat ik nog een keer in Thailand was zat dus ik bij de Nederlandse ambassade Want ik moest uh, paspoort verlengen en, Of noodpaspoort aanvragen En toen, uh, ja, toen zat ook zo'n Nederlander Die was met de brommer helemaal uit Noord-Thailand gekomen Die werd midden in de nacht vertrokken En dan moest hij bewijs van zijn AOW vragen Want dan kon hij dan weer een verblijfsvergunning mee krijgen Maar die zat alleen op zijn AOW Zat hij daar te leven En ja, dat kan dan in, uh, in zo'n gebied Omdat dat uh, ja, kosten van leven daar heel laag zijn